Goedemiddag, nachtwacht terug naar zijn oude plek. GroenLinks doet voorstellen om vuurwerkoverlast verder te beperken... en ophef rond Nederlands dopingakkoord in het wielrennen. Het is overal zonnig vanmiddag, uh, vanmiddag, maar vooral in het oosten en zuidoosten... komt er wat meer bewolking. Het wordt 4 tot 6 graden en er staat een vrij stevige oostenwind. Morgen meer bewolking en in het noordoosten en zuidoosten... mogelijk wat natte sneeuw. Middagtemperatuur dan 3 of 4 graden. De nachtwacht. Het schilderij wordt weer opgehangen op zijn oude vertrouwde haakje in het hoofdgebouw van het Rijksmuseum. Negen jaar heen die in de Philipszaal, want het museum werd verbouwd. Verslaggever Mark Hamer die heeft, hem allemaal, heeft, hij voor, heeft hem voorbij zien komen hè, op een kar. Hangt hij ja, alweer, Mark? Ja, precies. Nou, of, nou, hangen doet hij nog niet, maar hij is wel op de plek uh, daar waar hij moet zijn. Of al heel erg dichtbij. Hij moet nog uitgepakt worden uit de bekisting. Want nou, ik denk ongeveer tien minuten geleden uh, ging hier inderdaad het oude gebouw weer in de nachtweg naar zijn plek. En het duurde wat langer dan gepland. Hoe kwam dat? Ja, ja, nou ja alles moet voorzichtig worden gedaan. En eigenlijk, ik vertelde je daar straks al... Uh, hij uh, moet van dat ene gebouw uh, via een hijskraan... Uh, werd hij in een speciale kist uh, ge geschoven. En dat was even wat lastig op, op de plekken in de Philipszaal. Je uh, hebt altijd van die dingetjes dat het uh, even net niet loopt. Maar toen uh, ging hij in die, in die kist. Uh, die speciaal gemaakt was om te beschermen tegen de kou. Eerst even met de hijskraan. En toen op een karretje over de straat heen. Nou, je zag ook de mensen langs het parcours staan. Toch wel een uh, bizar gezicht. Er werd gejuicht en, en, uh, en dat soort dingen. Opeens werd hij met een, hoog, uh, met een sneltrein vaart. Want het ging toch wel in een rap tempo. Werd de kist uh, over de, de straat heen gerold uh, richting de passage, het tunneltje onder het uh, Rijksmuseum door. Daar waar binnenkort ook de fietsers weer een uh, weg mogen volgen. En toen was wel eigenlijk wel een mooi gezicht. Uh, uh, hij werd omhoog gehezen. Er is uh, in, de passage, in dat tunneltje is een speciale brievenbus, zoals ze dat noemen. Die is aangelegd in uh, 1939, uh, ooit aangelegd uh, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Brievenbus. Dat men mocht de oorlog uitbreken. uitbreken hij heel snel weg zou kunnen halen. Nou, die, die gleuf was dicht gemetseld... maar nu voor de verhuizingen hebben ze hem weer open gedaan en zo is hij dus uiteindelijk van daar straks omhoog gehezen. Maar grote belangstelling dus. Ja, nou ja, eigenlijk wel een grote belangstelling. Er stonden mensen die natuurlijk ook hier naar de musea toe gaan. Die hier naar, naar het museumplein toekomen. En die zagen wel opeens dat de straat afgezet was. En er stonden toch van een paar rijen dik de mensen te kijken. Nou ja, dit wel opmerkelijk tafereel. veel. rugbaarheid was er niet aangegeven. Alleen de media mocht uh, wist dat het zou gaan gebeuren. Veel politiebewaking ook. Er waren toch wel veiligheidsmaatregelen. Ja, toch een doek van uh, enkele miljoenen, om het zo maar even te zeggen. Uh, het, het, de trots. Van Nederland wordt, het ook wel, uh, wordt er ook wel over gezegd. En die ging daar even over straat, weliswaar in een keurig jasje. En Mark Hamer was erbij, de nachtwacht is weer op zijn plek. Vuurwerkoverlast. ja, Er moet minder tijd komen om vuurwerk te verkopen en af te steken. Die aanbevelingen doen lokale GroenLinks-fracties... naar aanleiding van een meldpunt over vuurwerkoverlast. Afgelopen december, december kwamen er meer dan 80.000 meldingen binnen. En Arno Bont uit Rotterdam is initiatiefnemer van het meldpunt. Goedemiddag.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 Dat betekent dat uh, veel mensen die vuurwerk hadden gekocht ook eigenlijk al gelijk uh, gingen knallen. Uh, nou, uh, dat kan je dus voorkomen door de, die verkooptijd uh, in te korten. Uh, datzelfde geldt eigenlijk voor de afsteektijd. Um, want het is nu uh, is het toegestaan om vanaf 10 uh, uur s ochtends op Oudejaarsdag uh, je vuurwerk al af te steken. Uh, dat betekent dat er uh, ja, op Oudejaarsdag eigenlijk nog veel meer geknald wordt. Uh, dat het uh, ook uh, ja, op straat op veel plekken onveilig is. Uh, nou, Veel mensen die werken ook gewoon op uh, S-dag. Het is ook niet fijn als de hele dag uh, om je heen uh, geknald wordt. Uh, dus ons voorstel is ook, uh, ja, waarom zou je niet gewoon uh, het knallen beperken tot 12 uur uh, als het nieuwe jaar begint. Uh, van 12 uur s'nachts tot 2 uur s'nachts. Uh, dan uh, kan je een mooi feestje vieren, maar dan zijn we af van de overlast. U gaat die voorstellen allemaal indienen bij de gemeenten. Zouden die daar wat voor voelen? Nou, we bieden ze vanmiddag aan aan de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag. Uh, maar het is vooral belangrijk dat de Tweede Kamer er wat mee gaat doen. Uh, want eigenlijk zijn gemeenten nu met handen gebonden. Uh, zeker de grote steden waar de overlast het grootst is. Uh, ja, daar kunnen de burgemeesters nu geen maatregelen nemen om die vuurwerkoverlast in, uh, in te dammen. Uh, en wat wij uh, willen is dat, dat gemeenten wel die mogelijkheid uh, krijgen. Dus dat ze bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones aan kunnen wijzen. Uh, dat ze ook... Uh, uh, illegale handel of uh, illegale opslag beter uh, aan kunnen pakken. Uh, nou, dat kan nu niet. En daar is de Tweede Kamer voor nodig. Uh, dus wij pleiten ook bij de Tweede Kamer voor een aanpassing van de vuurwerkregels. Dat traject dus via de Tweede Kamer. Er komt er een meneer Bond, geloof ik. Ja. Mag ik u gelijk danken voor het gesprek? Oké, okay, graag gedaan. Dag. Wat een feest. Willem-Alexander gaat na zijn inhuldiging als koning... als eerste op bezoek in Luxemburg. Dat is op 24 mei. Er was al bekendgemaakt dat Willem-Alexander van 3 tot 6 juni met koningin Maxima naar Duitsland gaat. En daar bezoeken ze Berlijn en sluiten ze aan bij een handelsmissie naar Zuid-Duitsland. Die missie stond al langer gepland. Het Koninklijk Paar gaat na de zomer naar België en in november naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Russische politie heeft vanochtend invallen gedaan... bij twee non-governementele organisaties. De autoriteiten vielen binnen bij kantoren van mensenrechtenorganisatie... Human Rights Watch en de corruptiewaakhond Transparency International. En eerder deze week gebeurde dat ook al bij het kantoor van Amnesty International... ook in Moskou. Correspondent David-Jan Gotva: ja, de Russen gaan maar door. Waar zijn ze naar op zoek? Ze zijn uh, in principe op zoek naar wat ze beschouwen... als buitenlandse inmenging in de Russische politiek. Het zijn allemaal internationale organisaties die, uh, die bezocht worden...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 misschien ook wat mensen buiten Rusland, als dat zijn spionnen... die bemoeien zich met de gang van zaken in Rusland. En naar financieringstromen wordt op het ogenblik dus heel erg streng gekeken. Er zijn al veel van die invallen gedaan, hè? het gaat maar door. Ja, het is uh, eigenlijk vorige week al begonnen. Toen waren het met name uh, Russische organisaties... die weliswaar dan ook geld uit het buitenland krijgen... dus die onder dezelfde regels uh, vallen. Maar nu zijn het echt internationale organisaties... Hè, dus als, als Human Rights Watch, als Amnesty International... en gisteren zelfs ook twee Duitse organisaties. Dat was voor het eerst. Die met dit soort controles uh, geconfronteerd worden. En ja, het is al bijna een week bezig... en het ziet uit dat het nog wel even doorgaat, inderdaad. Werken ze eigenlijk mee? Hoe reageren ze? Nou, dat verschilt. De Amnesty bijvoorbeeld heeft geweigerd... Om, uh, uh, om mensen binnen te laten in eerste instantie. Dat is later wel gebeurd. Kijk, uh, politie weigeren kun je eigenlijk niet doen. Dat, dat, daar breek je de wet mee. Maar er zijn verschillende vormen van samenwerkingen. Er zijn organisaties die zeggen... jullie krijgen uh, onze administratie niet... of wij hebben onze computers al verstopt. Hè, zeker na, naarmate het wat langer duurt... Ja, zijn, uh, zijn organisaties toch uh, uh, wel voorzichtig geworden. En er zijn organisaties die wel meewerken aan de verplichting... om zich te registreren als buitenlandse... Als, uh, agent. Er zijn er ook die het niet doen. En wat daar de consequenties uiteindelijk van zijn... Ja, daar zullen ongetwijfeld rechtszaken tegen gevoerd gaan worden. En dan zal blijken wat, wat de rechter ervan vindt. Correspondent David-Jan Godfoy in Moskou. De NOS heeft de exclusieve uitzendrechten verworven... van het Europees Kampioenschap voetbal van 2016 in Frankrijk. Alle 51 EK-wedstrijden zijn rechtstreeks bij de NOS te volgen... op televisie en op de radio, maar ook live en on-demand... via internet en mobiel. En voor het eerst in de geschiedenis doen er 24 in plaats van 16 landen mee... aan dat toernooi. En de NOS zendt in de zomer van 2016... ook al de Olympische Spelen in Rio de Janeiro uit. Sport. Het dopingakkoord tussen de Nederlandse ploegen, de Nederlandse wielerunie KNBU... en de dopingautoriteit, dat akkoord staat ter discussie. Het werd in januari bereikt, maar het zou geen waarde hebben... omdat zowel de UCI, de Internationale Wielerbond... als het Internationale Antidopingagentschap WADA het akkoord niet erkennen. Filip Verbiest, juridisch adviseur van de UCI. Het klopt in zijn essentie. Waar ik wel uh, moeite mee heb, is dat... Uh...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 En dan hebben we ook uh, de dopingsancties die opgelegd kunnen worden krachtens het antidopingreglement. En daarover gaat het akkoord niet. Dat is niet het voorwerp van het akkoord. Ja, er stond vanochtend een stuk over het, het hele verhaal ook in de, de Telegraaf. Contact met wielenverslaggever Gio Lippens. Ja, hoe moet je dat nou zien, dat akkoord tussen de KWU, de WADA en, en die Nederlandse ploegen? Want nou is er allemaal onduidelijkheid. Ja, er is onduidelijkheid. Die Filip legt het ja, misschien wel wat omslachtig om... maar uiteindelijk toch wel ook weer redelijk duidelijk. Hij zegt ook dat het akkoord heeft twee kanten en zo moet je het ook zien, denk ik. Aan de ene kant heb je dus het arbeidsrechtelijke verhaal. Het verhaal dat we allemaal kennen. Hè. De ploegen die medewerkers in dienst zouden hebben die dopinggebruik van voor 2008. Hebben toegegeven, uh, die schorsen hun medewerkers. Uh, dat is al in een aantal concrete gevallen gebeurd. Denk aan Rudy Kemna, denk aan Grisha Nierman... Uh, die schorsten ze uh, voor een half jaar. Ze houden ook drie maanden salaris in. Dat staat helemaal uh, buiten uh, de afspraken die eventueel met de UCI gemaakt uh, hadden moeten worden. Want dat is een arbeidsrechtelijk verhaal. Daar gaat de UCI niet over. Dus daar gaat deze brief ook niet over... Uh, die nu dan een bom zou hebben gelegd onder dat dopingakkoord. Uh, de, dus dat gedeelte van het verhaal blijft recht overeind. Dat is tussen werkgevers en werknemers. Op... Uh, exact. Ja. En dan zegt de UCI gewoon van, van: daar gaan wij verder niet over. Daar zegt ook de KWU van: we hebben het uh, wel keurig aan de UCI voorgelegd. Dat hebben we op 11 januari al gedaan, nog voordat dat akkoord uh, openbaar werd gemaakt. Dus men weet daarvan en daar zijn geen bezwaren tegen. Het, het verhaal gaat dus nu voornamelijk over het tuchtrechtelijke verhaal. En ja, daar zegt uh, Verbiest ook van... want dat is natuurlijk wel een zaak van de dopingautoriteit. Dat is ook uiteindelijk een zaak van de UCI. En, uh, uh, maar dat staat hier eigenlijk een beetje los van, van dat hele akkoord. Want het gaat niet om actieve renners... Uh, die dan eventueel gestraft moeten gaan worden... en die eventueel een tijdje aan de kant gezet moeten worden. Tot nu toe hebben we alleen te maken gehad natuurlijk met voormalige renners, met ploegleiders. En ja, die rijden op dit moment niet meer. Dus daar heeft de UCI ook weinig mee te maken. De UCI gaat niet over het ontslag... Of over het schorsen van ploegleiders hmm. voor zes maanden. Maar ja, gedoe, dat zal de KWU niet fijn vinden. Nee, dat vinden ze niet fijn. Uh, ze, ze, ze houden zich voorlopig ook eventjes stil. wat betreft commentaar. Toch heb ik zojuist ook nog even contact gehad. met de, de voorzitter van de KMU, met Marcel Wintels. En die zegt ook: van ja, eigenlijk zit er geen licht tussen het standpunt van de UCI, dat ze dan in een brief hebben verwoord... en ons dopingakkoord. Eh, dus, dus wat dat betreft maakt hij zich niet zo druk. Ja, je kunt ervan uitgaan dat men bij de, bij de KMU redeneert... het is een storm in een uh, glas water. En uh, dat akkoord... dat. Uh, ja, dat krijgt natuurlijk uh, straks op 1 april wordt dat afgerond. Omdat het dan simpelweg, dat is, dat is de deadline verstreken... waarin renners nog met, uh, of ex-renners nog met bekentenissen mogen komen. En op 2 april willen ze naar buiten komen met een verklaring. En dan moet duidelijk worden wat er uiteindelijk ook uh, in die enquête... die bij de medewerkers van die uh, drie Nederlandse profploegen is rondgegaan... wat er uiteindelijk is uitgekomen. Oké. Okay. Gio Lippens, dankjewel. Het is 13 over 1. We gaan eens kijken bij Jonse Hoka van de ANWB. Fieders op de Ring Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat tussen Oud-Zuid en Kroop het Amstel 3 kilometer. En op de N44 richting Wassenaar Bij Wassenaar kergenhout 2 kilometer door een aanrijding. Op de N207 Lisse richting Al van der Rijn. Daar staat 2 kilometer voor de aansluiting aan 4 En in het zuiden van het land ongeveer op de A N261. De weg Tilburg richting Waalwijk. Daar staat tussen Tilburg Noord en Kaatsheuvel 3 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws. De Nachtwacht is over straat terug verhuisd naar zijn oude plek in het Rijksmuseum. Minder tijd om vuurwerk te verkopen en af te steken vindt GroenLinks. En Russische politie doet inval in kantoor van Human Rights Watch. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de Plag met lunch. Ja, u hoort het goed. We hebben er weer een winnaar bij. De Ford Transit Custom Champions Edition.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 Welkom terug bij lunch. Marja van Bijsterveld heeft een nieuwe baan. Ze raadt aan de slag als directeur bij het Ronald McDonald Kinderfonds. En zometeen heb ik een werklunch met haar. Verslaggever Ingrid Koning is deze week in Burgers Zoo, waar ze ook al hielp in de keuken. En net als in een sterrenrestaurant wil de kok van de dierentuin met goede producten werken. Uh, volgens mij denken veel mensen dat, wel, uh, dat we hier met uh, ja, t, uh, tweede klas, uh, derde klas spul werken. Maar dit is allemaal gewoon uh, eerste klas uh, groente en fruit. Want ja, met een rotte appel of een rotte kiwi uh, kunnen wij ook niks mee. Straks meer dan na half twee is er stand.nl. De oudere bonden hebben kritiek op Oudere Partij 50PLUS van Henk Krol. omdat hij voor een tweespalt in de samenleving zou zorgen tussen jong en oud. Hebben de oudere bonden een punt en is de solidariteit ver te zoeken bij Krols 50PLUS? Of is het juist goed dat hij zo direct voor vooral ouderen opkomt? We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is het is de recht dat oudere bonden de 50 plus partij beschuldigen van polarisatie. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat dan naar 7070. /70? Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En voor de twitteraars gebruik hashtag standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Voormalig minister van Onderwijs Marja van Bijsterveld... is de nieuwe directeur bij het Ronald McDonald's Kinderfonds. En vandaar een werklunch met de oud-minister. Mevrouw van Bijsterveld, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd natuurlijk met uw nieuwe baan. Ja, dank. Ja, Hoe werd erop gereageerd in, in de omgeving? Erg leuk. Ja, uh, Ik heb ontzettend veel reacties gehad via Twitter, sms, uh, e-mails, telefoontjes. En het leuke is, uh, iedereen vindt het een pracht van een organisatie. En dat is het ook echt. Ik ben uh, alleen maar enthousiaster aan het worden... naarmate ik er verder kennis mee maak. Uh, maar ook heel veel mensen zeggen het is gewoon een hele goede match. Je past er heel goed. En uh, dat gevoel heb ik ook. Ik hou van mensen. En uh, deze organisatie gaat echt om mensen. Om ouders, om kinderen en om al die vrijwilligers die daar actief zijn. En uh, daar wil ik me echt de komende jaren met ziel en zaligheid voor inzetten. Ja, dat is een hele andere wereld dan de politiek, hè? Zeker, maar ook daar ging het natuurlijk om mensen. Uh, en, uh, ja, maar zijn de belangen en... natuurlijk heel anders... Dat Toch? klopt, maar daar ging het ook over het ontwikkelen van talenten van mensen. En hier gaat het erom dat je ouders en kinderen ondersteunt... in een periode wanneer ze het heel zwaar hebben. Als een kind opgenomen is in een ziekenhuis... Ja, dan wil een ouder eigenlijk maar één ding, een vader en een moeder, heel dichtbij zijn. En een kind wil papa en mama gewoon dichtbij hebben. En het uh, Ronald McDonald Kinderfonds zorgt daarvoor. En uh, ja, dat is een prachtige doelstelling. Ja, hoe, hoe bent u bij die functie terechtgekomen? Bent u gevraagd of uh, hoort u zelf dat die functie vrij kwam? Uh, nou, ik heb, vanaf 1 januari ben ik uh, heel actief aan de gang gegaan met allerlei gesprekken in en buiten mijn netwerk want ik wilde echt zo snel mogelijk weer gewoon een mooie baan uh, en ook weer fulltime aan de slag uh, en uh, dan kom je ook met allerlei headhunters uh, in aanraking... Uh, die je ook gewoon heel veel nuttige informatie geven... maar die ook vertellen welke vacatures er zijn. En toen ik van deze vacature hoorde, uh, zei ik gelijk van... hé, hey, dat lijkt me heel leuk. En als de mensen geïnteresseerd zijn in me, dan hoor ik dat graag... want uh, dan wil ik graag dat gesprek ja. aan. En zo zijn we van de kant af gekomen. Is het zo dat uh, vroeger was het volgens mij... zo dat elke politicus makkelijk aan de bak kon komen? Het vertrouwen in de politiek is de laatste jaren natuurlijk veel minder geworden. Merk je dan dat het lastiger is ook om aan de baan te komen als oud politicus niet? Nou ja, ik zelf heb er eigenlijk niet zo heel veel last van gehad... maar je hoort het wel terug, je hoort het ook wel van kamerleden. Uh, de politiek ligt vaak toch zwaar onder vuur... terwijl ik, als ik gewoon terugkijk, uh, eigenlijk allemaal wel mensen voor me zie... die heel hard gewerkt hebben, hun nek uitgestoken hebben... en de democratie ook mededragen, wat in Nederland toch een heel groot goed is... Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, zelf heb ik er niet zo heel veel last van gehad. Ik heb gewoon echt heel rustig rondgekeken. En voor mij was één ding duidelijk. Ik, ik wilde gewoon het openbaar bestuur uh, gewoon eens een poos achter me laten. En, dat uh, was wel een bewuste keuze. Want Vrij ja, Nederland die heeft u eerder genoemd... ook als opvolger met de commissaris van de Koningin in Zeeland. Hè? Ja, ja, ja, dat las ik inderdaad. Maar ik heb mij al een half jaar geleden voorgenomen... over welke vacature het ook gaat. En ik wel of niet meedoe, daar geef ik nooit commentaar op... Uh, hier heb ik uh, actief het uh, uh, overleg gevoerd met de organisatie. En uh, heb ik uiteindelijk gekozen ja te zeggen. En heel bewust uh, richting goede doelen. Uh, verschillende mogelijkheden heb ik ook gezien. Maar dit stak er voor mij met kop en schouders bovenuit. Uh, en uh, ik wilde ook echt iets maatschappelijks doen. Maar waar ik ook zelf wat meer hands-on uh, weer aan de slag kan. Ik heb heel lang natuurlijk op een hoog niveau gefunctioneerd. Dat is ook heel leuk. Je hebt heel veel invloed, je kan heel veel betekenen. Uh, maar ook op deze plek heb ik het gevoel dat ik erg veel kan betekenen. Uh, en uh, ik hoop ook van harte dat ik het vertrouwen... wat ik van de Raad van Toezicht onder leiding van Ed Nijpels uh, heb gekregen... dat ik dat ook echt waar ja. zal gaan maken. Is dat de voornaamste reden ook om voorlopig de politiek de rug toe te keren? Dat u zegt, ik wilde echt weer hands-on, gewoon ja, met ja, de voet in de klei, zeg maar. Klopt, ja. Ik ben met mijn 28e begonnen als wethouder in Almere. Uh, en uh, ik heb het ook heel erg leuk gevonden. Maar ik vind het ook leuk om gewoon weer eens even buiten mijn eigen comfortzone te gaan. En gewoon dicht bij mensen, uh, daar waar het gebeurt in de samenleving, te functioneren. En ja, bij de Ronald McDonald Kinderfonds gebeurt het ook echt. Het zijn hele betrokken medewerkers. Ik heb gisteren kennis gemaakt met de mensen in Amersfoort. Nou, heel enthousiast. Maar er zitten ook 1600 vrijwilligers. En ook weer heel veel mensen die professioneel aan het werk zijn. in al die huizen en kamers. en vakantiecentra. en sportcentrum wat in Amsterdam is. Uh, dus het is ook gewoon een hele mooie organisatie. En uh, ze betekenen heel veel voor mensen. Als je naar de site gaat: ja. uh, www.kinderfonds.nl. U is toch prachtig klaar, hè, het verhaal? Ja, nee, ja, maar ik hoor je het. het is wel echt de moeite waard. Het, ja. uh, het is een organisatie die ertoe doet. En dat heb ik ook echt gemerkt. In de reacties de afgelopen dagen. Ja, want hoe, in hoeverre heeft u zich al helemaal ondergedompeld? Ja, in ik heb de, in de, ook bij de huizen, bijvoorbeeld dat u daar langs gaat bij zo'n Ronald McDonald huis, om daar gewoon eens een dag te bivakeren? Ja, dat is mijn voornemen. Ik begin 15 mei begin ik echt. Uh, maar ik heb hier en daar wel wat informele contacten al. En ik heb er natuurlijk goed in verdiept. Uh, ik heb dat ook als minister gedaan. Ik vind kennis uh, is gewoon heel erg belangrijk. Je moet weten waar je het over hebt. En uh, er, is gewoon ook heel veel, er gaat heel veel om uh, in het kinderfonds. Je moet rekenen, het is een fonds... wat uh, in tegenstelling tot heel veel fondsen... compleet onafhankelijk is van de overheid. En dat vind ik ook heel mooi. Dat past ook heel erg bij mijn ideologische achtergrond. Dat ik vind toch dat de samenleving begint bij initiatief van mensen. Bedrijfsleven, wat zich maatschappelijk verantwoord opstelt. Uh, en uh, nou, dat is hier echt het geval. Uh, en ik vind dat ook echt heel mooi. En ik vind het ook leuk om uh, die contacten in de komende jaren uit te gaan bouwen. En die relaties heel sterk te houden. Omdat uh, we als kinderfonds die mensen heel erg hard nodig ja. hebben. Ligt daar nog een, een flinke uitdaging voor de komende jaren? Of zijn al die donaties voor de eerstkomende vijf, zes jaar wel veilig gesteld? Nee, het is echt uh, elk jaar opnieuw uh, met heel veel creativiteit aan de slag. En zeker natuurlijk in de crisistijd ook zorgen dat je gewoon de relaties goed onderhoudt. Dus ik zal ook uh, zeker heel veel met mensen uit het bedrijfsleven contact hebben. Mensen uit ziekenhuizen natuurlijk. Kijken van wat is er voor ontwikkeling gaande. Wat betekent dat uh, als je gaat concentreren qua... Uh, specialisme rond kinderen, wat betekent dat voor de huizen? Uh, maar het betekent ook gewoon heel creatief kijken. Kan je meer de particuliere markt aanboren? Want dat is eigenlijk nog een bescheiden markt op dit moment. Je kan op dit moment als particulier... kan je uh, uh, bijvoorbeeld 5 euro per maand vast overmaken. En in totaal bekostig je dan eigenlijk een nacht uh, van een gezin in... Uh, een McDonald's huis over een jaar heen. Nou, daar uh, is eigenlijk nog een bescheiden aantal mensen wat aan meedoet. Dus daar uh, is voornamelijk de winst, uh, winst te behalen? Ja, daar valt te ja. behalen. Maar bijvoorbeeld... Ook nieuwe bedrijven vier. binnenhalen, of niet? Tuurlijk, want... dat is ook de moeite waard om maar rond te kijken. Want in de komende jaren uh, zullen wij toch ook merken... dat het bedrijfsleven het niet makkelijk heeft. Het bedrijfsleven moet echt op elke euro goed letten... Ja. Uh, en geeft het natuurlijk graag aan een goed doel. Maar je zal toch steeds ook dat doel onder de aandacht moeten brengen. Maar is dan alles welkom? Vraag ik me af. Maakt niet uit wat voor bedrijven. Als ze geld geven, is het oké? Okay? Maar nee, je hebt ik... natuurlijk ook een bepaalde ideologie. Ja, natuurlijk. En uh, je moet ook gewoon goed kijken wat, bij, wat past bij een uh, organisatie... als Ronald McDonald Fonds. Maar op dit moment ja, zijn er gewoon heel veel mooie bedrijven. Natuurlijk allereerst McDonald's. Die ja. eigenlijk al vanaf het begin uh, van uh, het starten van de huizen in Amerika... Uh, betrokken is, uh, een initiatiefnemer ook is geweest... van uh, uh, de Ronald McDonald's huizen. En eigenlijk waren zij al maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen... op het tijdstip dat we er nog helemaal niet over spraken. En dat is echt uh, te waarderen. Uh, een prachtig bedrijf, maar bijvoorbeeld ook een organisatie als de Rabobank... En uh, Sega Fredo, die voor uh, koffie en dergelijke zorg... Coca-Cola, die al jarenlang uh, de ijskasten vult in de huizen... Om maar, maar als sigarettenfabrikanten aantal... niet zo snel zien, neem ik aan. Nou, op dit moment zit hij volgens mij niet in het rijtje... maar nee. ik vind dat je elke keer gewoon goed moet kijken... van wat past uh, bij je ja, zou organisatie. Dat u, zou dat... Uh, nee, daar ga ik niet zomaar even een uitspraak over doen. Uh, ik ga gewoon 15 mei aan de slag. En ik ga ook heel goed kijken wat de filosofie is... van de mensen die op dit moment uh, actief betrokken zijn... bij het werven van, uh, van bedrijven. Maar nogmaals, er is ook natuurlijk een particuliere markt. Ja. En, maar ook heel veel leuke acties. Bijvoorbeeld half juni, dan hebben we de Home Ride. Dat is een, uh, een fietstocht, een 24 uur lang. Uh, van Groningen naar Maastricht, langs zo'n 7a, 8... Uh, Ronald McDonald huizen. Uh, daar doen heel veel mensen aan mee. Dat is met een paar ton uh, gestart eigenlijk, qua opbrengst. En we denken dit jaar acht ton binnen te halen. Dat is natuurlijk geweldig. En u gaat ziet... natuurlijk zelf mee fietsen. Nou, Ik ga in ieder geval bij de start en de finish. <laughs> uh, maar uh, nee, wat je, nee, het mooiste is wat je ziet... is dat ouders die uh, in het huis uh, zijn geweest... in huizen zijn geweest... en sommige ouders zijn wel maandenlang... Uh, ik weet van een, een echtpaar wel tien maanden lang... over anderhalf jaar heen gebivakkeerd heeft in dat huis. En dan is het wel heel belangrijk dat het gastvrij en warm... en, en, en goed is om daar te toeven. Ja. Ja, dat zijn heel veel mensen die zeggen, ik wil iets terugdoen. En die organiseren teams... Uh, fietsteams die inderdaad uh, aan de slag gaan half juni... en die lange tocht gaan afleggen naar Maastricht. Uh, dus dat soort dingen worden er gedaan. En ja... Mooi, veel creativiteit voor een heel goed doel, wat uh, heel veel mensen aanspreekt. En enthousiasme straalt er inderdaad vanaf. En nog even ja, de vraag die altijd weer gesteld gaat worden tegenwoordig bij goede doelen. Hoeveel verdient ja. de directeur onder de balken en de norm, mevrouw Van Bijsterveld? Ja, -Belt? onder de norm en ook binnen de codes uh, zoals afgesproken zijn, uh, binnen het uh, goede doelen gebeuren. En uh, zo hoort het ook. Uh, je moet ook wat dat betreft uh, correct uh, handelen. En uh, ik kan me daar buitengewoon goed in vinden. En zien we u ooit nog terug als comeback kit bij het CDA? Uh, ik ga me eerst dus de komende jaren hier uh, heel actief voor inzetten. Want dat is uh, meer dan de moeite waard. En uh, ik verheug me er enorm op en uh, voel me ook erg bevoorrecht. Maar u sluit dat soort dingen nooit uit, hè? Nee, je moet nooit dingen uitsluiten. Maar vooralsnog uh, ga ik me heel goed vermaken in het uh, maatschappelijk veld. En heb ik me ook beloofd voorlopig te committeren. Je moet niet uh, in een duiventil uh, gaan veranderen. Je moet gewoon echt dan ook even betrokken. En, uh, en ook echt uh, betrokken blijven voor de komende jaren. En dat is wat ik ga doen. Marja van Bijstveld, heel veel succes met deze vraag gedaan. En bedankt voor het gesprek. Dank voor de aandacht. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. De verslaggever Ingrid Koning is de hele week in Burgers Zoo in Arnhem. Bestaat deze week, of dit jaar, 100 jaar. Gisteravond liep ze mee met hoofdverzorger Jan Veldhuis... tijdens zijn laatste ronde door het park. We gaan bij de Maleise beren naar binnen. Ik wil naar huis, zij willen slapen. En dan is het, het einde van de dag. Oké, okay, nou het begint al bijna donker te worden. Wat, wat kan ik doen? Hoe kan ik je helpen? Uh, we gaan even de beren apart zetten... En dan gaan we buiten uh, in de display voer voor uh, twee dieren uh, verspreiden die daar vannacht uh, daar mogen blijven. En we leggen binnenvoer klaar voor een dier, wat apart opgesloten wordt. Erwin, ik mis een meelworm. Zal ik die nog even gewoon halen? Ja, ik dat het wel doen, graag. Maar die kan ik ook halen, want ik, ik weet waar de keuken is. Dat is twee keer links. Daar kwam ik net langs, toch? Ja, dat is ook goed. Dan gaan ga ik ze halen. Ik dan okay. Wat moet ik halen eigenlijk? Meelworm. Meelworm, een doos? Ja. Oké, okay, dan is hier de keuken en daar werkt Wiebe. En ik moet. Uh, hallo! hallo. Ik meelwormen halen. Meelwormen? Ja, dat kan. Waarvoor had je die nodig? Ja, voor die beren. Of voor de beren? Nou. Oh, dan lopen we een zal binnen. Oh, kunnen ze niet in een, in een emmer? Want dit is, uh... kunnen we kunnen wel in een klein bakje doen. Ofzo. Maar dit, uh, dit zijn de meelwormen. Daar haal ik er even wat uit uh, voor de beren. Ja, oh, dat vind ik echt niet fijn om te zien. Ik zie hier allemaal lijsten hangen. Ben je druk bezig met uh, het eten voorbereiden? Dat is ons uh, grote kookboek. Het wonderboek. Uh, daar staan alle diëten in uh, van alle beesten. Dit is zeg maar de centrale keuken hier uh, in het park. Hier uh, krijgen we alle groentes, uh, brokken, uh, vlees, uh, vis. Hier krijgen we alles binnen en hier uh, serveren we het eigenlijk weer uit uh, voor de beesten. En kan ik jou misschien ook even helpen, met, uh, want ik zie hier uh, wat de chimpansees vandaag moet eten. 15 stuks appel, 15 stuks kiwi, één doos komkommer, één krat bloemkool. Kan ik je helpen? Ja, dat mag wel even. Die moeten we vandaag klaarzetten voor de, voor de chimpen. En waar, heb je, waar is het dan de voedsel? Oh, hier. Oké, okay, dan komen we in een hele grote koelruimte binnen met echt alleen maar kratten. En dan uh, even kijken hoor, wat wil die hebben? Eén krat bloemkool. Eén krat uh, bloemkool. Vijftien uh, stuks kiwi. Maar die kiwi's, die zien er helemaal niet slecht uit. Ik dacht dat het allemaal afvalproducten zouden zijn. Uh, volgens mij denken veel mensen dat, wel, uh, dat we hier met uh, ja, t, uh, tweede klas, uh, derde klas spul werken. Maar dit is allemaal gewoon uh, eerste klas uh, groente en fruit. Want ja, met een rotte appel of een rotte kiwi uh, kunnen wij ook niks mee. Als we even teruglopen naar de centrale keuken... Wat ligt daar voor de, trouwens? Voor de gieren. Voor de vogelafdeling. Die worden morgen gevoerd. Dat dus zijn uh, ratten. Hele kratten met ratten staan hier gewoon aan mijn ja, voeten. Dat, dat vind ik ook niet het, het fijn, ze gaat altijd een beetje van jeuken, die ratten. Maar ja, de gieren vinden het lekker. Dus, uh... En dan heb je wel eens dat ze klagen, de dieren? Uh, dieren nooit. Als ze klagen, dan zijn het de verzorgers uh, die klagen. Ja, wat hebben ja. ze dan voor klachten? Ach ja, het zijn allemaal kleine klachten. Hè. Dan is weer net te hard, weer te zacht, net iets te veel of te weinig. Maar ja, dat gaat één oor in, het andere oor weer uit. Uh... Zullen we nou maar de meelwormen in het bakje doen? Ja, is goed. Dan kun je die meenemen naar de, naar de beren. Nou, hier zijn de meelwormen. Die kunnen erbij. Kan ik die erbij zetten? Dan gaan jullie maar rondringen. Dan ga je ondertussen in het centrum verder. Verderden? Ik vind het helemaal goed. Dus ik zorg dat de beren voer hebben. We gaan allemaal verschillende schuiven open. Ben je heel bewust bezig met wat je nu doet, welke schuif je open doet? Ja. Want als je een verkeerde schuif open trekt, dan kan je er ook nog in contact komen met de beren. Dus dat wil je niet hebben. Het is nu donker, alle bezoekers zijn het park uit. Hoe beveiligd is zo'n park nou? nou een park is een afgesloten, dus dat, uh, mensen kunnen er niet in. Dus ja, een groot hek eromheen. Dus dat, uh, en de verblijven zijn ook afgesloten. Dan heb je gewoon een binnenverblijf. Er zitten nog meerdere hekken tussen voordat je eindelijk bij de dieren kan komen. Dus wij moeten ook meerdere deuren open doen voordat we eindelijk bij een dier kunnen komen. Nou, was het laatste het nieuws dat er dieren waren gestolen voor de verkoop. Hoe ziet dat hier als die dieren worden gestolen? Wat is de waarde van zo'n dier? Ja, eigenlijk moet ik het zeggen, want wij handelen niet in dieren. Dus, uh, het is, uh, wij ruilen met dieren of wij doneren ze. Dus ja, er zit, er zit eigenlijk geen, ja wij kunnen geen bedrag aan een dier zetten. Dus, net zoals de beren hier. Ja, ik zou me gewoon niet weten hoeveel, hoeveel zo'n beer waard is. Want er zit geen geldbedrag en jullie geven de dieren aan andere dierentuinen? Ja, je geeft, je ruilt, je schenkt. Het enige wat, uh, wat je wat kan kosten is, is de transportkosten. Voor de rest zijn er geen kosten aan van verbonden. Dus je wordt er ook helemaal niet rijk van als je een, een heel lucratief fokprogramma hebt en je hebt uh, heel veel beren? Nee, het kost je eigenlijk alleen maar geld. Maar ja, zo, je doet het om het, het dier in stand te houden. En het publiek te laten zien uh, wat voor mooie dieren er zijn. En morgen hoort u meer over het onderwaterleven in Burgersoe In een andere reportage weer van Ingrid Koning. Twee minuten over half twee door Rob Megens. Vertel ons het laatste nieuws. Radio 1, het NOS Journaal.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 De Russische politie heeft invallen gedaan bij twee non-governementele organisaties. De autoriteiten vielen binnen bij kantoren van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... en corruptiewaakhond Transparency International. Als reden werd opgegeven dat het om een onaangekondigde controle van de boeken ging. Vrijdag viel de Russische politie al de kantoren van Amnesty International binnen. Willem-Alexander gaat na zijn inhuldiging als koning als eerste op bezoek in Luxemburg. En dat gebeurt op 24 mei. Eerder was al bekendgemaakt dat Willem-Alexander van 3 tot 6 juni met koningin Maxima naar Duitsland gaat. Dan bezoeken ze Berlijn en sluiten ze aan bij een handelsmissie in Zuid-Duitsland. En de NOS heeft de exclusieve uitzendrechten verworven van het Europees kampioenschap voetbal 2016 in uh, Frankrijk. Alle 51 EK-wedstrijden zijn over drie jaar rechtstreeks bij de NOS te volgen. Op televisie, op de radio, maar ook live en on-demand via internet en mobiel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad, 2 kilometer, waar knooppunt het Koenplein. Op de N44 Den Haag richting Wassenaar, door een ongeluk bij Wassenaar-Kerkenhout, 2 kilometer. De N207, de weg Alphen aan de Rijn-Lis, is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A4 en Abbenes. En nog een file op de n 261 Tilburg richting Waalwijk. Daar staat tussen Tilburg Noord en Kaatsheuvel, 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl Guilaine Plag. Goedemiddag. Door de komst van de 50-plus-partij is een tweedeling... ontstaan tussen jong en oud. Dat zeggen voorzitters van een aantal oudere bonden vandaag in trouw. Afgelopen maanden zijn de verschillende generaties recht... tegenover elkaar komen te staan in het debat. Zo zegt onmeer Wim van Minne van Koepelorganisatie CSO. Dat is uh, bevorderd doordat er zo'n specifieke partij is... die steeds het belang van de ouderen naar voren brengt. Waarbij Krol hele verstandige dingen vaak zegt. Maar die tegenover elkaar zetten van generaties... dat is wat oudere organisaties... Niet maar ja, zeggen ze dit nou uit jaloezie, omdat Krol zo goed scoort... en de bonden daardoor weer minder belangrijk worden? Of zorgt Krol ervoor dat oud en jong inderdaad van elkaar vervreemden? Ik ga erover praten met Liana Den Haan. Hij is directeur van de grootste ouderenbond, de ANBO. de bond die niet in het artikel in trouw stond vanochtend. Mevrouw Den Haan, welkom. De Eerst drie keuzes voor u, te beantwoorden met ja of nee. De eerste Henk Krol berokkent ouderen op termijn schade toe. Ja of nee? Nee. Als wij oudjes zo met elkaar over straat rollen, is het einde zoek. Ja, okay. ja. Ik ben wel een beetje jaloers op het succes van de 50PLUS-partij. Nee. De stelling waar u thuis over kunt meepraten is... het is terecht dat de oudere bonden de 50-plus-partij... beschuldigen van polarisatie. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, dus 0800-1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hashtag standpunt. De stelling, het is terecht dat de oudere bonden de 50-plus-partij... beschuldigen van polarisatie, mevrouw Den Haan. Bent u het daarmee eens of oneens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dus u vindt niet dat zij jong en oud tegen elkaar opzetten bij nee. de 50PLUS-partij? Dat was al een beetje zo, hè? jong en oud. Je ziet gewoon dat die tegenstelling opgezocht wordt. Dat gebeurt door politiek, dat gebeurt door jongerenorganisaties... dat gebeurt door de media, dat gebeurt ook door oudere organisaties. Ambo is van mening dat dat gewoon geen goede zaak is. We hebben heel veel problemen op dit moment die we op moeten lossen... rondom de woningmarkt, de zorg, de pensioenen. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je dat samen doet. Jong en oud samen. Ja, maar dan zorgt een partij als 50PLUS toch wel degelijk voor vervreemding tussen jongeren? En oud. Ik denk dat net, niet als enige, maar wel ook. Nou, ik denk dat de opkomst van 50 plus een beetje te wijd is... aan het feit dat de reguliere politieke partijen... veel te weinig hebben gedaan aan ouderenbeleid. En ouderenbeleid is natuurlijk net zo belangrijk als jongerenbeleid. Dus in die zin uh, had het niet nodig moeten zijn. Henk Krol zegt zelf ook... als alle politieke partijen ouderenbeleid hoog in het vaandel hebben staan... dan is 50 plus overbodig. En ik denk ook dat het zo is. Kijk, Om alleen maar te roepen dat je er voor de ouderen bent... Dat vind ik op zich een slechte zaak. Want als je kost wat kost alles geregeld wilt hebben... in de huidige problemen, situaties voor ouderen... dan benadeel je de jongeren. Nee. Dat zijn ook de toekomstige ouderen. Dus dat is eigenlijk korte termijnstrategie. Maar dat is het onderdeel waarin u dus wel de andere ouderen ondersteunt In uw kritiek. Nee, want uh, ik vind dat 50PLUS uh, zo langzaamaan een kanteling aan het maken is. Uh, je hebt natuurlijk de zaken die geuit worden. En je hebt de inhoud. En de inhoud is voor ons het allerbelangrijkste. En daarin zegt 50PLUS ook. Wij zijn er ook voor de jongeren. Dus we kunnen niet eenzijdig de problemen... Oplossen. Maar brengt Henkel het ook op die manier over het voetlicht? Ja, ik heb de laatste paar artikelen in kranten heb ik dat wel gezien. Daarvoor is dat inderdaad wat minder geweest. Kijk, laat ik vooropstellen dat Ambo in, ook in het begin heeft gezegd. Wij zijn niet voor een partij die er alleen maar voor één groep is. He, als je inderdaad primair iets voor ouderen wil doen, dan is dat op zich prima. Maar dan moet je ook de jongeren en de allochtonen en alle andere ja. groepen meenemen in je politieke beleid. Nou, dat zien we nu bij 50 plus wel komen. En in die zin denk ik wel dat uh, Henk Krol met zijn partij ook een breekijzer is om beleid echt bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Daarnaast is... denk ik ook... Maar is dat niet iets wat de oudere bonden dus wel hebben laten liggen de afgelopen jaren? Nou ja, uh, uh, als je het hebt over de oudere bonden die natuurlijk uh, vandaag uh, in trouwen dit bericht hebben aangegeven, dan denk ik, ja, steek dan ook hand in eigen boezem. Uh, maar als waarom je... zou de AMBO dat niet hoeven te doen? Nou, AMBO is al jarenlang bezig om te zeggen jongens, wij lossen het niet alleen maar op om op deelbelangen te zitten, maar je moet naar gedeelde belangen kijken. Nee, dat begrijp ik, maar het feit dat Henk Krol heeft er nu wel voor gezorgd dat de ouderen heel erg onder de aandacht staan, dat het protest van de ouderen meer wordt gehoord dan afgelopen jaar het geval ik, is geweest. Ik denk dat ouderen heel blij zijn met de stem die ze nu hebben in Den Haag. Ze voelen zich nu op dit moment gehoord, maar nogmaals, dat had niet nodig geweest als de andere partijen dat hebben gedaan. Dus in die zin zijn we ook blij met de komst van Henk Krol, omdat er veel meer aandacht is voor zaken die er voor ouderen moeten worden gedaan. Maar het is natuurlijk niet zo dat je moet zeggen, alle ouderen Ouderen zijn ziek, zwak, misselijk of onderweg. Nee. Maar ook niet, bijvoorbeeld zoals Dirk Samson van de Partij van de Arbeid zegt: alle ouderen zijn rijk. Want dat klopt ook niet. Je moet nee. het wel nuanceren. Maar als het gaat om, u zegt van het licht bij de andere politieke partijen, is het risico niet dat er, de Partij van Henkel die stijgt, die wordt groter. Ja. En de vakbonden, bonden, die stijgen al jaren niet meer. Dat er steeds meer leden denken van, nou ja, ik heb niet zoveel aan al die oudere bonden, inclusief Ambo, we gaan maar naar Henkel. Ja, nee, die, al... die toetert het in ieder geval flink in de bus. Ja, nou ja, dat moet natuurlijk ook. Um, kijk, AMBO uh, is overigens ook, stijgt ook qua ledenaantal. Dus ik denk dat dat goed is. Ik denk dat er heel veel mensen ook het geluid willen horen... dat jongen nou het samen moeten optrekken. Dat je niks oplost als je maar voor één deelpartij bezig bent. Um, ja, dat kan ook zo zijn inderdaad. Je ziet inderdaad dat bijvoorbeeld de vakbonden... maar ook de andere oudere organisaties... toch weinig zeg maar zichtbaar zijn in de belangenbehartiging breed. Hè? Dus ja. niet alleen maar voor een deelgroep, maar breed. Ik denk toch dat dat wel is wat nodig is... En en als je dat doet door bijvoorbeeld radicale acties te voeren, je ziet ook steeds minder mensen op de been komen. Het gaat er gewoon om dat je aan de ja, voorkant... Ouderen wel toch, als er gedebatteerd wordt in de Tweede Kamer zitten. De publieke tribune is vol tegenwoordig. Ja, maar dat gaat niet alleen over oudere thema's. Uh, ouderen zijn erg politiek geëngageerd, dus die vinden dat ook leuk om, om bij zo op zo'n publieke tribune te zitten. En dat is natuurlijk ook prima, want ik denk dat we bij jongeren ook meer politiek bewustzijn moeten, moeten aanleren. Uh, maar ouderen komen niet zo snel in de benen als het gaat over staken of demonstreren. En wij vinden vind als AMBO dan ook dat dat soort acties... zoals ook bijvoorbeeld de oudere organisaties... Eh, onder het CSO laatst weer hebben gezien... dat levert niks op. Je moet aan het begin van uh, het beleid praten. Als het vel papier nog leeg is, dan moet je aan tafel. En uh, het plein op en uh, demonstreren, dat levert niet zo heel veel op. U zegt, als ik u vraag naar de stelling... het is terecht dat oudergebonden de 50-plus-partij... beschuldigen van polarisatie, zegt u, ben ik het niet mee eens. Heeft u dan helemaal geen kritiek op Henk Krol? Nou ja, ik heb wel eens tegen Henk Krol gezegd... weet je, het is... Uh, niet verstandig om bijvoorbeeld te roepen... Uh, we hebben dat gehad met die 8% vakantiegeld voor de AOW. Uh, dat is natuurlijk prachtig. Dat, we, dat denken alle ouderen. Helemaal geweldig. Dat, dat, dat reëel, wil ik, toch? maar het is niet reëel. Want als je dat gaat uitvoeren, is Nederland failliet. Dus in die zin denk ik dat je als je dat soort dingen uh, roept... dan moet het ook uitvoerbaar zijn. Natuurlijk zijn wij het niet altijd eens met 50+. Plus, zoals we het ook niet altijd eens zijn met alle andere politieke partijen. Dat geeft ook niks. Uh, politieke partijen hebben hun eigen standpunten. En oudere bonden hebben dat ook. En in die zin kun je natuurlijk problemen om elkaar te vinden. Net zo maar dan zo hebben de oudere bonden toch wel een punt... als ze zeggen van hij spreekt te veel voor de ouderen... niet voor jongeren ook. Nou ja, in die zin, de andere oudere bonden doen dat ook. En ik denk altijd, steek hand in eigen boezem. Kijk eerst naar jezelf voordat je een ander zeg maar, op deze manier in het nieuws nou ja, brengt. En van minder zei juist, vanochtend ook bij Goedemorgen Nederland... van nee, wij willen jongeren en oud. Wij willen juist die solidariteit... Ja. Nou, Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want AMBO probeert dat nogmaals al jaren... en vinden daar ook geen gehoor bij de andere ouderenbonden. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Onlangs hebben we weer geprobeerd om een manifest te maken... ook met jongerenorganisaties... die dan uiteindelijk, net als AMBO, ook afhaken. Omdat er toch te veel op die deelbelangen gezeten moet worden. Uh, ik ben blij dat Henk Krol nu in ieder geval laat zien... dat ook de belangen van jongeren uh, belangrijk zijn... en ook van andere groepen. Denk ook even aan bijstandsmoeders, aan waar jongeren. Hoe kan het, nou hoe kan het dat het zo ver uit elkaar ligt dat u juist zegt van Henkel laat wel degelijk de belangen voor jongeren uh, en, en, en bijstandsmoeders zien. En dat de oudere bonden, andere oudere bonden zeggen van nou juist niet. Nou ik denk dat je ook verder moet kijken dan alleen maar een stukje marketingstrategie. Hè. Een stukje marketingstrategie is natuurlijk belangrijk naar buiten. Uh, maar het gaat ook juist over de inhoud. En je moet over de inhoud met elkaar willen praten. En je moet over de inhoud ook met elkaar de pers in willen en willen debatteren. En niet over wat is uh, elkaars marketingstrategie, zijn we het daarmee eens, ja of nee. Uh, het is natuurlijk als je... Wil, leden wil werven, is natuurlijk heel goed om op de leden die je vertegenwoordigt... uitspraken te doen. Dat is wat anders dan dat je alleen maar, zeg maar hun belang vertegenwoordigt... ten koste van het andere belang. En dat is wat de oudere organisaties zeggen. En dat bestrijd ik. Een reactie van ons forum op internet. Iemand schrijft, oudere bonden zorgden zelf al voor een tweedeling. De 50-plus-partij laat duidelijk zien hoe absurd het eigenlijk is. Waarom moet iemand die zijn hele leven de kans heeft gehad... om iets te regelen, meer en beter worden geholpen... dan iemand die dat nog niet kon? daar eens op reageren? Nou ja, dat, dat klopt uh, uh, aan de ene kant wel een beetje, maar nogmaals, kijk, bijvoorbeeld de jeugdwerkeloosheid, dat is een probleem. Maar werkeloosheid van 55-plussers is ook een probleem. Waarom zouden we dan alleen de jongeren helpen niet de ouderen? Uh, dat is natuurlijk raar. Nee, maar waarom dus, zouden we alleen de ouderen helpen niet en de niet jongeren? de jongeren? Dus in die zin denk ik dat je met elkaar moet kijken. En nou, bijvoorbeeld gesprekken met de Nationale Jeugdraad, de jongerenbonden, laten ook zien dat je heel goed gezamenlijke oplossingen kun, kunt bedenken. Jongeren moeten aan het werk uh, komen, want dat lukt slecht en ouderen moeten aan het werk blijven. En dat is ook een probleem, want het imago van oudere werknemers is slecht. En in die zin kun je elkaar best helpen. Ja. Toch, als je niet voor één deelgroep opkomt... is dan niet het risico dat ze ondergesneeld raken? Juist omdat we op dit moment met zoveel verschillende problemen te maken hebben. Nou ja, kijk, voor één deelgroep opkomen, dat doet allemaal natuurlijk ook. Wij zijn het primair voor de ouderen. FNV Jong, CNV Jong zijn het primair voor de jongeren. Dat is op zich ook prima. Maar daarbij moet je altijd wel het belang van de andere groepen in ogenschouw houden. Dus in die zin moet je met elkaar altijd het gesprek aangaan en proberen om het inhoudelijk samen op te lossen. De stelling vandaag is, het is terecht dat de oudere bonden de 50-plus partijen beschuldigen van polarisatie. Uh, meer dan 1100 mensen hebben inmiddels hun stem uitgebracht. 43% is het eens met die stelling en 57% is het ermee oneens. We praten erover met Liane Den Haan, directeur van de oudere bond AMBO, die niet uh, in het artikel van trouw stond in tegenstelling tot een uh, groot aantal andere oudere bonden. En u kunt uh, nu reageren door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, met Rick Evers uit Leiden. Hallo. Ik ben bijna 94 jaar. Ik ben geen lid van een ouderenbond. Mm -hmm. Want daar geloof ik niet aan. Eer. Waarom niet? Ik geloof niet in splitsing. Ik geloof in de algemeenheid. Ik denk dat het veel beter is als alle politieke partijen. waar ik van mijn 18e jaar af lid ben geweest. behalve de oorlogstijd kon dat even niet. Maar ik vind dat alle partijen, ongeacht hun. Kleur. Uh, voor de ouderen moeten zorgen. Ja. Daarbij wil ik nog opmerken. het wordt zo algemeen over de ouderen gesproken. En uh, kort. daarnet hoorde ik ook. in het gesprek met u. over een, uh, iemand die daar sprak over de. Uh, wat de PVDA had gezegd, uh -huh. dat alle ouderen rijk zijn. Dat is natuurlijk de grootste onzin, want dat hebben zij niet gezegd. Nee. Maar ze hebben gezegd, er zijn veel rijke ouderen. En als ouderen als groep, werd ja, ook gezegd, hè? Ja, als groep. Dus ik ben 94 bijna. En ik heb vanaf mijn 65ste jaar alleen AOW. Okay. Alleen AOW. Dus het is niet dat u een en enorm ik ik voor, er een onrijkste van bent geworden? Het eigenlijk een tweedeling daarin zijn dat men zegt. Degene die van na de oorlog geboren zijn. Hè, en ik ben vlak na de Eerste ja. Wereldoorlog geboren. Wij zijn er veel slechter aan toe. De echte ouderen, de 80 plussers, Daar gaat het om. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, ja, Joelke Perier. Hallo. Um, ik ben het ook niet eens met de stelling. Um, en ik vind het ook jammer dat uw gesprekspartner... Uh, toch een beetje bereid is om die kant op te denken. Het is, het is namelijk... Uh, zodat dat de overheden al een aantal jaren... maar de laatste, deze laatste overheden heel ernstig... Uh, heel bewust de ouderen en de jongeren tegen elkaar opzetten. En het is onzin wat ze zeggen dat er geen geld is voor goede zorg van de ouderen. Als je dus dan de jongeren in de kou laat staan. Dat is niet waar. Er is geld zat. Okay. En, en dat is eigenlijk wel bewezen door al het geld... wat we dus nu wegsluizen, naar weet ik veel wel allemaal. Maar los daarvan, als de regeringen geen imbecile investeringen doen, en eh, dat doen ze aan de lopende band... is er echt zat voor beide. Ja, dat is weer een en... hele andere discussie. Ik begrijp dat u het zegt, maar dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Uh, goeiedag, ik spreek met Annies uit uh, Renkum. Uh, ik ben er wel mee eens dat er gepoliceerd is. Maar ik wil er een aantal kanttekeningen bij maken... ...die ook het tegendeel zijn. Eigenlijk kun je hier moeilijk een voor of uh, tegen zijn wat mij betreft. Omdat uh, ik denk dat uh, in de maatschappij en in de politiek dat er nou eenmaal zo uh, werkt. Henk Krol heeft niet voor niets Partij voor de Dieren... Uh, ...heeft hij een keer gezegd als voorbeeld te zien. Dat is een themapartij. One en issue. Precies is ook een uh, themapartij. Ja. Yeah. En als de jongeren het willen, kunnen ze ook een politieke partij, een 14-plus partij voor mijn part, oprichten. En een beweging starten een vakbeweging voor jongeren alleen. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, Erik Boshuis. Ik ben voorzitter van de Vereniging van Media, Gepensioneerden en Statenlid voor 50PLUS in Flevoland. Ja. Ik denk dat uh, Henk Krol iets heeft losgemaakt. wat anderen totaal hebben laten liggen. En die anderen, daar bedoel ik mee de politiek. maar vooral ook de oudere organisaties. Nu, recent is de KNVG daar een klein beetje een uitzondering op. Maar uh, dat heeft dus tegenkrachten opgeroepen. Maar ho hoezo dat... hebben de oudere organisaties het laten liggen, vindt u? De oudere organisaties die, uh, hebben in de afgelopen jaren. heb ik persoonlijk meegemaakt alle zaken laten liggen, om, alle mogelijkheden laten liggen... om hun stem te laten horen. Ze werden daardoor dus door Den Haag genegeerd. De Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Ekkel. Nou, mijn man is 80 en ik ben 77 en wij zijn nergens lid van. En die ouderenbond, vind ik maar vrouwenkul... hij komt alleen maar voor de allerrijkste op. Maar wij zijn... Zeer Waarom door... denkt u dat? He? Waarom vindt u dat? Nou, dat kun je merken. Hij, hij, hij vecht alleen maar voor de mensen die dan iedere, iedere maand een paar duizend euro op de rekening krijgen. En wij krijgen een paar honderd en wij hebben het hartstikke goed wat Samson zegt. Wij, wij, wij hebben liever dat onze kinderen en kleinkinderen het later beter krijgen. Wij redden ons wel die paar jaar. Okay, Laten ze maar kijken naar, de, naar onze kinderen en onze kleinkinderen. En dan nog even uw reactie op de stelling. Het is terecht dat oudere bonden de 50-plus-partij beschuldigen van polarisatie. Bent u het daarmee eens of oneens, mevrouw? Nou, die mevrouw, daar kon ik ook, uh, wist ik ook niet waar ze het over had. Ik vond het maar, maar een gelul van hier tot de ginter. Maar dus, luisteren, als je zo oud bent, maar je dankbaar weet dat je nog gezond bent... en met je kerf dat je weg kunt gaan. Zo is en, het. En no. ik ben blij dat de kinderen het nog niet hebben. Goed zo, dank u wel mevrouw. Goedemiddagstand.nl Hallo. U mag het zeggen meneer. Mag ik het zeggen? Ja, oh, zeker. Ik spreek met mevrouw de Valkenburg. Uh, van vanaf mijn 35e tot mijn 45e... was ik vreselijk jaloers op mijn ouders... omdat vanwege het feit dat die zoveel pensioen hadden... en dat die zo mooie reizen konden maken, enzovoort, enzovoort. Intussen ben ik er 74 geworden... En ik doe hetzelfde. Ja. En mag ik u één ding zeggen? Ik hoop dat mijn kinderen zo verstandig zijn... dat ze straks ook hetzelfde doen. Maar dan even en terug naar, naar de, de stelling, meneer. Is het terecht dat oudere bonden de 50-plus-partij beschuldigen van polarisatie? Ja. Helemaal mee eens. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. U mag reageren op de stelling. Goedemiddag, Pim gaat Barendrecht. Hallo. Hallo, uh, mevrouw. Ik ben er uh, absoluut niet eens uh, met de stelling. Het is juist andersom... De jongeren lopen stemming te maken tegen ouderen. Is dat zo? Ik, ja, ik ben zelf 55 jaar. Ik heb van mijn vijftiende afgewerkt. Ik mag stoppen met mijn 67e. Al die tijd heb ik overal voor betaald. Een vudpremies aan weet ik voor wat. Overal mijn best voor gedaan. En nu zou ik op een gegeven moment aan demotie moeten beginnen. Ja. Voor jongeren die nog nergens aan betaald hebben. Maar jongeren hebben niet een eigen politieke partij. Nee, dat is hun probleem. Nee, maar u zegt ze jongeren lopen juist stemming te maken tegen de ouderen. Nou, dan leest u de krant. Daar staat het continu in. Ouderen het... oudere eten de pot leeg ten koste van jongeren. Er zijn uh, diverse jongerenorganisaties van politieke partijen die dat beweren. Okay. Nou, en dat is natuurlijk absoluut niet zo. Wij hebben gewoon zelf die pot gevuld, hebben overal voor betaald. Ik mag 52 jaar werken en dan uiteindelijk dan zou ik dat in moeten leveren, omdat jongeren nu al willen hebben wat ik ga krijgen. Okay. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, u spreekt met volste schoor en ik ben het eens met de stelling. En heeft u daar nog een toelichting bij? Uh, ja, um, uh, ik, vind het, ik heb de uh, 50-pluspartij ook al eens een e-mailtje gestuurd met de vraag... voor welke 50-plussers zijn ze? Zijn ze voor de 50-plussers die uh, met pensioen zijn, die met 57 uh, in de terecht gekomen zijn? Of zijn ze voor de 50-plussers die nu tot hun 67ste door moeten werken? Want u vindt ze wel polariseren? Ja. En dan ook nog eens binnen leeftijdsgroep, als ik het goed begrijp. Nou, kijk, ik, uh, uh, het is een... Uh, sorry. Uh, ik moet altijd een beetje mijn ademhaling onder controle zien te houden. Als ik, uh, uh, ik kan me hier enorm over vinden. Dat is duidelijk. Dank u wel voor uw reactie, meneer. En uh, zorg dat u goed gezond blijft, zou ik zeggen. Uh, en meegeluisterd. Liane Den Haan, directeur van de Oudere Bond, ANBO. Wat is uw eerste reactie? Nou, veel verschillende soorten reacties. Uh, een mevrouw zei op een bepaald moment... ja, uh, het is uh, niet de schuld van 50 plus, maar eigenlijk van de politiek. Dat klopt, al veel eerder is die tweedeling tussen jong en oud gemaakt. Die zie je natuurlijk ook goed als het gaat over zorg of pensioen. Um, nou ja, nogmaals, de politieke partijen hebben het reguliere uh, laten liggen. Dus in die zin is het, het symptoom dat 50 plus is ontstaan. Ik denk dat het gewoon goed is. En dat hoor je eigenlijk ook wel een beetje mensen zeggen. Ja, ik wil nu gaan. Mijn ouders gingen reizen toen ze ouder waren. Ja. Ik doe dat nu ook. Ik vergun het mijn kinderen ook. Maar en ja, zo zit het. Op, dat eigenlijk de reacties voorbij de stelling... en gelijk gaan over mensen hun eigen financiële situatie. Ja, ja. En wat je, dat geeft aan hoe, hoe pregnant het onderwerp is. Ja, dat is ook zo. Maar het geeft ook aan, dat is wat je ook hoort... dat de meeste mensen, of ze het nou eens of niet eens zijn... die zijn er eigenlijk voor dat hun kinderen en hun kleinkinderen... het net zo goed hebben als zij zelf. En als we daar nou met z'n allen van uitgaan dan kunnen oudere bonden, jongere organisaties... kunnen hun eigen belangen vertegenwoordigen. Maar wel altijd met in het achterhoofd dat je dat duurzaam moet oplossen. Want ik geloof erin dat iedereen op die manier denkt. Toch hadden we iemand, voorzitter van de media gepensioneerde... die ook actief is voor de 50-plus-partij. En hij zegt, die oudere bonden, die hebben het echt wel laten liggen. De oudere organisaties de afgelopen jaren... Ja die zijn niet in staat geweest om het onderwerp goed op de agenda te krijgen. Ja, nou, dat kan denk ik voor een deel kloppen. Uh, dan uh, voel ik me als AMBO wat minder aangesproken. Waarom? Kijk, omdat wij de laatste jaren heel erg actief zijn geweest... juist in die politieke lobby en in gesprekken met politieke partijen. We hebben ook echter afgelopen twee kabinetten, uh, kabinetten gehad... die echt dichtgetimmerd zitten op het coalitiebeleid... waar het gewoon heel moeilijk lobbyen is... waar geen speld tussen te krijgen is. Maar nogmaals, ik vind dat je als oudere organisatie... Drie dagen, hè, want dan hebben ze hebben ze, uh, werken, de Kamerleden, hoor je in Den Haag te zijn. Hoor je alles onder de aandacht te brengen. Hoor je uh, uh, ja, tegengeluiden te laten horen. Maar ook, en dat is wat mij stoort niet alleen maar als oudere organisatie zeggen... wij zijn tegen, we willen het niet zo... maar ook oplossingen aanleveren. En daarin denk ik dat er veel meer vuist gemaakt moet worden... met jongeren en oudere organisaties... om dat gezamenlijk te, te bereiken. Maar toch ook oudere organisaties gezamenlijk? Zonder die jongeren erbij. Als je nu hoort, u bent weer niet eens met de andere oudere bonden... de oudere ja. bonden hebben weer kritiek op 50PLUS-partijen... Ja. Je moet toch eigenlijk gewoon één vuist kunnen maken? Dat dat, dat, daar niet. streven wij al jaren naar. Het is natuurlijk eigenlijk ook raar dat er verschillende oudere organisaties zijn. Het is natuurlijk prima om in de landelijke lobby één oudere organisatie te hebben. Dat is iets wat Ambo ook voorstaat. Maar dan met één geluid naar voren. Ja, maar dat is dus lastig als niet iedereen het daarmee eens is. Nee, dat blijkt wel. Ja. Gaat dat wel ooit gebeuren? Zijn nou, er gesprekken over? Ik, ik hoop altijd, maar ik heb er wel een zwaar hoofd in. Er zijn verschillende gesprekken geweest, maar continu lukt dat toch weer niet. Waar, waar, waar gaat, gaat het dan stuk? Nou, het zit hem voor een deel, denk ik, in de verzuilingen. Je hebt natuurlijk een algemene bond, katholiek en een pro christelijke bond... Uh, wij denken als Ambo. Ja, het maakt niet uit voor wie of wat je lobbyt, uh, Dat is allemaal gelijk als je kijkt naar zorgwonen en, en pensioenen. Uh, maar de anderen denken daar anders over. En ja, wij bevind ik toch een veel moderner standpunten uh, uh, en veel moderne geluid laten horen de afgelopen jaren. En dat jong en oud verhaal natuurlijk ook. Ja, dat is iets waar je het wel echt met elkaar over eens bent. Want dat zijn fundamentele verschillen die je op dat moment hebt. En dan kun je niet met één mond naar buiten. Dan zul je dat toch apart moeten doen. Maar het blijft jammer. En zo vinden de andere Organisaties die weer dat zij hun ja, agenda punten absoluut. het ja. beste uh, kunnen en hebben en toch blijft het jammer. En dan heb je nog de vraag natuurlijk net een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... waarover de NOS bericht van of, of de armoede nou wel of niet toeneemt... of je überhaupt behoefte hebt aan een oudere partij. Ja, nou, ik denk dat er wel behoefte is aan belangenbehartigers voor ouderen. Net zo goed als voor jongeren. Want er gebeurt natuurlijk van alles. Hè. Dit kabinet is eigenlijk visieloos aan het bezuinigen. Uh, het is belangrijk dat zowel voor jong als oud chronisch zieke gehandicapten... de zorg bijvoorbeeld goed behouden blijft. En nogmaals, daar zijn zowel jongere organisaties als oudere organisaties... in die belangenbehartiging altijd nog belangrijk. Like... Ik dank u wel. Liane den Haan, directeur van Ouderenbond AMBO. We Graag kijken gedaan. naar uh, de stemmingen op de stelling... het is terecht dat de ouderenbonden de 50-plus-partij beschuldigen van polarisatie. Uh, meer dan 1200 mensen hebben hun stem uitgebracht. En tot nu toe is 42% het eens met die stelling. 58% is het ermee oneens. U kunt natuurlijk nog blijven reageren op onze site www.stand.nl... en ook nog de hele middag uw stem blijven uitbrengen. Straks, dit is de dag op Radio 1. Elspeth Ja, Elspeth Grütker. Ja. Die andere woont de PCOB, die hebben wij te gast... in de vorm van Ringvans van Splunder. Die gaat in de bad met Henk Krol. Dat is na drieën. Daarvoor uh, Tel Bekkant, die vanavond een uh, speciaal programma heeft... over de Matthäus-Passion. Daar is hij helemaal, helemaal idolaat van. Hij probeert drie jongeren daar ook in, uh, mee te nemen in, in die... Ja, aanbidding van de muziek eigenlijk. En hij gaat naar Leipzig en vertelt over hoe die Matthäus Passion... tot stand is gekomen. Verder, Ajit Bakassi zegt... altijd gepraat over de euro, over tien jaar is het allemaal anders... dus laten we ons daarop concentreren. En mag anders breng ik naar de begrafenis van zijn moeder? Dat mag niet, is dat terecht. Dat is, dit is de dag. Ik wens u nog een fijne middag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...